Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De dreiging van een aanslag in Nederland door radicale moslims... zoals de Hofstadgroep, is verminderd. Dat blijkt uit een AIVD-rapport over jihadistische netwerken in Nederland. De radicale moslims richten zich niet langer op Nederlandse politici... en opiniemakers die ze als vijandig beschouwen. De AIVD is bang dat Nederlandse radicale moslims in aanraking komen... met de jihad in landen als Afghanistan en Pakistan... Extremisten in die landen zouden de Nederlandse extremisten kunnen gebruiken om aanslagen in Europa voor te bereiden. Enkele duizenden EU-ambtenaren hebben vanochtend een paar uur gestaakt. Ze eisen dat een loonsverhoging van 3,7% doorgaat. Die was al beloofd, maar wordt nu geblokkeerd door Nederland en andere lidstaten. Op de EU-top van vorige week noemde onder andere premier Balkenende de loonsverhoging vanwege de economische crisis een verkeerd signaal. De regeringsleiders vinden dat ook de Europese ambtenaren de broekriem moeten aanhalen. De ambtenaren vinden dat niet redelijk. Hun salarissen zijn gebaseerd op de salarissen in de lidstaten. En gaan daarom met een paar jaar vertraging mee omhoog. Diplomaten van de lidstaten onderhandelen deze week verder over de kwestie. Dankzij overheidssubsidie kan de bouw van meer dan 20.000 woningen toch voor juli volgend jaar van start gaan. Door de economische crisis was de bouw op de lange baan geschoven. Gemeenten konden bij het Rijk subsidie aanvragen om de bouwprojecten vlot te trekken. Minister van der Laan geeft in totaal 164 miljoen euro subsidie. Dat geld komt uit de pot die onderdeel is van het pakket crisismaatregelen van het kabinet. Een vrouw van 71 is met haar auto een wegrestaurant bij Den Bosch binnengereden. Daarbij zijn vier lichtgewonden gevallen, inclusief de automobilisten. Eén man raakte zwaarder gewond omdat hij een tafelhard tegen zijn buik kreeg. De gewonden zijn allemaal voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de vrouw van 71 nog niet kunnen vragen wat er precies is gebeurd.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 naar de Place, zo heet de CD van Matt Bianco en een van de mooiere nummers die daar op staat, althans naar mijn mening is wat u daarnet gehoord heeft een heel Zuid-Amerikaans-achtig klinkend nummer. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekrie, weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Begin jaren 70 tot uh, 2000 toen was Barry White eigenlijk niet weg te denken uit de popscene. Hij heeft uh, zo'n kleine 15 top 40 noteringen gehad hier in Nederland, maar is uh, helaas uh, zo'n zes jaar geleden alweer, uh, alweer overleden. Een man waar je eigenlijk best een beetje jaloers op kunt zijn. Niet omdat hij nou zo'n mooi leven achter de rug heeft wat dat betreft, want op tienjarige leeftijd nam hij al plaats in een of andere gang daar in Amerika en op uh, zestienjarige leeftijd werd hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor het stelen van uh cadillac autobanden ter waarde van 30.000 uh, dollar toen nog tijd. Daarvoor heeft hij vier maanden in de gevangenis gezeten en daarna zei hij van ik ga mijn leven beteren. Ik ga iets zoeken in de muziek. Eerst als producer, daarna als zanger. I know I want. Baby. I'm Sure. Hij begon met de formatie Love Unlimited en begon toen ook liedjes te schrijven voor anderen. Onder andere Walking in the Rain with the One I Love. Dat schreef hij voor zijn vrouw en daarna heeft hij nog wat andere liedjes geschreven. En hij zocht eigenlijk iedere keer mensen die die voor hem zouden willen gaan zingen. Maar hij kon geen geschikte vinden, totdat ze op een gegeven moment tegen hem zeiden van... Waarom ga jij zelf niet zingen? En toen zei hij van, ja, laat me dan maar eens proberen met het... Uh, Resultaat wat u daarnet gehoord heeft en met het resultaat wat u kunt vinden als u gaat kijken in de lijsten, in de top 40 lijsten tussen 1970 en 2000. En dan zult u van deze man ook regelmatig wat vinden hoor. En dan heb ik het over James Taylor. Dit jaar verrast hij vriend en vijand met het uitbrengen van een CD vol met covers. Dit is geschreven door William Robertson. Like It's growing, like the size of the fist that the man claimed broke his wheel. It's growing, like a rosebud blooming in the warmth of the summer sun. Oh baby, it's growing, like a tail by the time it's To see his girl when she's gone away, It it's growing like the sadness in his heart when he knows that she's gone. Waar elkaar zo'n 25 albums heeft uitgebracht Waarvan ik er 15 in mijn bezit heb Want ik ben eigenlijk wel kapot van die James Taylor Hij heeft deze cd uitgebracht Hij zingt covers, maar hij brengt ze toch allemaal wel op een hele eigen manier Ik wil u nog één nummer van deze cd laten horen En dan zal ik u nog wel eens wat favorieten laten horen van andere cd's Wasn't, that a storm? Yeah. Wasn't that a storm in the morning that mighty storm blew all the people away. I was De CD is samengesteld uit liedjes die ze op het podium regelmatig gezongen hebben, maar nog nooit op CD zijn verschenen. Tenminste niet uit de naam van die James Taylor. Daarom hebben ze deze CD opgenomen. U hoorde de backing vocals ook. En hij, hij maakt al zeker zo'n zo nou misschien wel dertig jaar muziek op zijn manier. En daar zijn nog steeds dezelfde backing vocalisten bij. Onder andere Arnold McCullough. David Leslie en Kate Markowitz En die hoort u ook in het live optreden Een cd die ik een tijd teruggekocht heb Van James Taylor Live heet de cd gewoon Het is een dubbelaar en ik wil u daar twee tracks van laten horen En de aankondiging op zijn manier Here's a song that George Jones did He did it so good It makes you weep Het makes your dog weep To hear this It makes your roof leak To hear this song Um, this is a song called She Thinks I Still Care. It's <laughs> pathetic. <laughs> Recognize that there are ties between us in which our children can grow free and strong. We are bound together by the task that stands before us and the role that lies There is a feeling like the clenching of a the fist. There is a hunger in the center of the chest. There is a passage through the darkness and the mist. And though the body sleeps, the heart will never rest. een stukje muziek van deze James Taylor a Little Light... wat hij bijna elk concert wel een keer gezongen heeft. En van het ene live naar het andere van die James Taylor... daar heb ik al een paar keer een live optreden van mogen meemaken. En van deze dame, die gewoon in Nederland woont... heb ik eigenlijk nog nooit iets lives gezien. En dan heb ik het over Rory Spey. Eigenlijk een Amerikaanse dame die al jarenlang hier in Nederland woont. Uh, doet heel veel vertaalwerk voor uh, Nederlandse artiesten. Onder andere voor uh, Herman van Veen heeft zij eens ooit een volledige cd vertaald van het Nederlands. Dan weer naar het, Engela naar het Engels. Omdat hij in Amerika een optreden ging bezorgen. En toen werd er ook tegen haar gezegd van waarom neem je niet wat nummers zelf op. Heeft ze ook gedaan. Ze heeft er een volledige cd van uitgebracht. Maar ook een live cd. Talk to me, an evening with Laurie Spee. And did A Certain Tenderness. Prachtig, Let you focus up the bassespeler. I feel a certain tenderness For every fool and every clown Whose pure intentions set him free Won't give up or be happy tenderness For him who dares to speak his mind Whose every gesture's from the en ik heb begrepen dat ze even pauze moet maken wat betreft de optredens en het opnemen van cd's omdat het lichamelijk niet al te best gaat met deze dame. en dan kun je ook wel zeggen van Phil Gallens hij heeft wegens rugklachten zijn drumstokjes aan de willige moeten hangen niet dat hij de laatste tijd nou zoveel drumde in zijn optredens, maar toch want dat was wel de reden waarom hij zo bekend was hè van zijn de mooie, hele strakke rums. We never talk. Aantal cd's wat ik heb van deze, deze jongeman Deze Phil Collins Nou ja, jongeman, hij is een beetje van mijn leeftijd Dus jongeman eh, Daar heb ik een aantal cd's van En ik betrap er mezelf iedere keer weer op Als ik deze cd's uit de kast trek Dat ik ze dan niet gewoon van voor tot achter draai Maar gewoon alleen maar keuzes eruit maak En dan komt zoiets als Do you remember voorbij Maar ook dit komt dan regelmatig Uit mijn boxen Dan nou woon ik in een uh, 16-hoog appartementgebouw en ik kan af en toe best wel eens een keertje haar draaien. Maar ik heb gelukkig buren rondom me heen die uh, daar geen problemen mee hebben hoor. Maar dit, dan zet ik de versterker op 10. Een nummer wat ik wel vaker draai in het programma Muziek er hier: en dat is natuurlijk Another Day in Paradise. Ik weet niet wanneer hij het geschreven heeft of dat het autobiografisch is. Volgens de sprookjes wel. Phil Collins. nu toch niet alleen. Laat me eens je gezelschap zijn. Wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis. En zo nu kom en bevrijd. Laat me in jouw Laat me nu toch niet alleen. hand en MUZIEK We You're Formaatje Clouseau uit uh, België, onze Zuiderburen. Hè? Laat me nu toch niet alleen een cd van jaren geleden. Ik weet, ze hebben pas geleden weer een, een nieuwe cd uitgebracht. Maar ik grijp toch nog graag terug naar wat ouder werk, hoor. De Bonnie Raitt Collection. En dan hoort u de blues, hè? En zij is Guilty. I don't know But I've found Co- takes a whole lot of medicine, darling For me to pretend that I'm somebody Bonnie Raitt met haar blues, maar hier in Nederland wordt ook bluesmuziek gemaakt, hoor. Onder andere door de formatie Blue Sucks. En dit is live in de voortijd. En ze kloppen zichzelf op de bocht en ze roepen dan, I'm a good man. I'm a good man. Don't give me a chance. I'm a good man, baby. Don't give me a chance. I don't know what you're missing, baby, now. 'Cause I love no man. I teach you right, babe. I'll teach you right away. If I copied, I give you everything. I'm a good man. I'm a good man. I don't know you miss me. 'Cause I love Nederlandse kwaliteit live, live in de voortuin van de formatie Blue Socks. En dit is ook zo'n liedje wat ik eh, maanden geleden keer op keer draaide in een programma Muziek Reer. En nu, zomaar eens af en toe, net ons nu. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En huilend op een stoel, vertel ik dat ik niet...